Vijf uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Te weinig rekening gehouden met de voorziening van drinkwater... vindt de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. De VWIN zegt dat dat grote risico's kan opleveren. De organisatie reageert op het nieuws dat Zuid-Holland... de vergunning van gemoers wil aanpassen. Er zijn daar grote zorgen over het drinkwater... omdat het bedrijf Afvalwater met de stof Gen-X in de Merwede loost.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 Minister Plasterk maakt zich zorgen over de positie van huizenkopers zonder makelaar. Hij is bang dat mensen die wel een aankoopmakelaar hebben, meer informatie hebben. Zij zouden vaak als eerste weten welke huizen er in de verkoop komen. Een paar maanden geleden werd duidelijk dat kopers zonder makelaar vooral in grote steden erg moeilijk een huis kunnen vinden.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 Er waren de afgelopen dagen 150 agenten op zoek naar de 32-jarige man die ook had gedreigd met aanslagen. Het weer, flink wat bewolking, maar vooral in het Noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Vanavond regen vanuit het Noordwesten, morgen opnieuw wisselvallig het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het niet al te druk op de weg. De meeste files staan nog echt in het zuiden van het land en het oosten. Deze files springen eruit in de Randstad. Op de A7 Zaandam-Hoorn tussen Purmerend Zuid en de afrit Avenhoorn. Langzaam rijden en stilstaan. Veel mensen rijden om vanwege de problemen op de N247. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij Knalburg-Lunette langzaam rijden. En verderop bij Driebergen-Idemdito. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. Drie kilometer. De A27 Utrecht-Almere tussen Houten en Beeldhoven, 9 kilometer, 20 minuten extra. En bij Utrecht is de A28 dicht tussen de Uithof en de Afrit en Dolder, richting Amersfoort. Omrijden moet dus via Hilversum of kan via Ede en Barneveld. Verder is de druk rond de Keukenhof, vooral op de N208-208 Haarlem-Sassenheim. Tussen Lisse en Sassenheim rijdt het langzaam. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Goedenavond, luisteraars. Dit is Zandvoort Rijdoor, maar dan is je anders. En het is Hans met zijn vrienden in de avond. En we zijn helemaal compleet. Toetje is er. Toet Hallo. Hallo, en Toet is er. Hoi, goedemiddag allemaal. Ja, en Ronald is er, die gaat straks voor de muziek zorgen. Dus het wordt weer een gezellige avond. Als het goed is wel. Ja, denk het toch wel of niet. <laughs> ja, daar gaan we wel vanuit. Ja, toch? Het is, ja. Dus het wordt gewoon twee uur gezelligheid. En wat krijgen we? Krijgen in ieder geval de Groenteman. Het weer voor het komend weekend. En de kolom van El Kerkman. Maar heel veel lekkere muziek. En ook nog nieuwtjes uit Zandvoort. Uh, en de directe omgeving. En ik heb gehoord dat we zelf luisteraars in Spanje hebben. Nou. Echt wel, echt wel. Echt wel. <laughs> en ik ga beginnen met een oudje: Sweet Sensation met Sad Sweet Dreamer. Vandaag, vrijdag 14 april van 8 tot 11, zendt CFM Zandvoort een live registratie uit van niemand minder dan... Ja. ...de beroemde formatie Rapalje, een Keltische folkband vanuit de lichtfabriek in Haarlem. Celebrating the... Jullie meeluisteren met dit fantastische optreden? Luister dan mee op 104.5 op de kabel, 106.9 in de ether, kanaal 40 van Zigo, of via internet op www.zfm-live.nl. Hier, ja. we zijn er al. Ja, we zijn er al. Ga ja. snel hè? Ja, maar je zeker als je even niet oplet. Ja. Hallo allemaal. <lacht> Ja, dat ja, we waren we. veel te druk, hè? Ja. En dat is goed, hè? Dat uh, niet, toch, vanavond? Ja, het is niet mijn stijl. Dus niet. Met prima oh, de ik vind dat leuk. Ben je in het midden was geweest, of niet? Um, volgens mij zijn we de krocht een keer ergens heen geweest. Maar of Rappel, dat was, Wij? weet ik niet. Nee, daar speelde ook een in. Zoiets, hè? Ja. Ja, maar ja. ik weet alleen niet hoe die groep heet. Oh, daar ben ik nu heel slecht in. Ja, maar dit was maar uh, dat ja. was ook zo echt zo'n volkband. Dus. Ja, dit is echt leuk hoor. Met een, een, een kilte aan en zo. Mm -hmm. En allerlei uh, futuristische ja, het is bizond, muziekinstrumenten. Ja. Het is echt heel leuk. Het ja. is leuk omdat ze een kilte aan hebben. Nee, daar gaat het niet om. Maar, maar dat zeg je wel. Maak dat plaatje compleet. Ik denk dat ah. hij dat bedoelt. Dank je. Dank je, Toet. Ik help je wel hoor Hans. Dank je, Toet. <coughs> Wat gaan we doen? <coughs> nou, we, we zouden... Oh, een gaan, gaan we we plaatje? Door, ja. plaatje. Nee, we hadden afgesproken dat we heel veel van... De soundtrack van Jesus Christ Superstar zouden gaan dragen. Ja. In verband met paas. Ja, wa waarom? Oh, dat zei je al. Met paas. <laughs> <laughs> nou, als we zo gaan beginnen. Ik heb gisteren een uitzending gehoord. Ja. Waarbij er uh, uh, geroepen werd zo van... Wat is Witte Donderdag nou eigenlijk? Ja, wat is Witte Donderdag eh, Goede vrijdag. Nou? ja. Toen vertelde jij vlak voor de uitzending, Hans, dat jij dat allemaal had gelezen op internet, zo maar, ik, maar nu weet je het. Yeah. En dat was je ook meteen weer vergeten. Ja, want ik vond het denk ik ook niet zo belangrijk. <laughs> goed, tot zover het informatieve gedeelte. Goed, we gaan nu. En dan ja, gaan, gaan, gaan. we door met muziek. <laughs> ja, als het ja, goed ja, is, kom er, er, dan. er dan rustig opensijke. Oh, Met werd een tikkie nervuusie van, begrepen. Nou, Is Nou, niet een tikje? In... Dat was wel heel Is heb. dat de overturen, dit? Of ja. Ah. Nee. Dit, dit doet me namelijk denken aan de passion van gisteravond. Ja. Ja, ja dat zie wel. ik je meteen. He. Ik ja. denk, en, er zit een uh... stuk in van, uh, van de soundtrack, ja. ja was, ik vond het gisteren weer heel indrukwekkend. Ik kan niet Ja, onderzien. het was weer bijzonder. Ja. Oh. ja. Zeker. Ja. Weet, weet je wat ik nee, me wel afvroeg? Ja? Nou. Hoe groot de cameraman was die Roel van Vels uh, in beeld nam? Nou, waarschijnlijk had hij die camera op zijn knieën. Nou. Maar ja, dat heb ik niet. Nee, de, nee de, maar, het, het, het, maar die man, het, ik die, ik ja. daar kan je daar kan je een grapje over maken, maar die die man heeft een stem. Ja, dat hij is kan. verschrikkelijk goed. hè. Ik vind hem ik maak geweldig. toch geen grapjes over. Dat nee, nee, is echt het is echt het ja, ik, is ik vind Rol echt onwijs mooi nou, nou, nou, zingen. Echt ik ja. heel mooi zingen. Hoor. Maar ik vind het ook mooi ventje. Dus uh, ja. dat heb ik heb geen rust. verstand van. Heb een mooie kopie. Oh, ja. ja, ja, en door. Ja, ik, nou, mag ik, mag heb, ik dat weer niet zeggen? Heb, ik heb het kopje van Olsen Velsen nog nooit gezien. Maar goed, nou, ik vind, het, ik vind het... Uh, ik, nou, hij ik kan heel goed zingen. Vond trouwens, Hello? de hele kast gisteren vond ik goed. Ik nee, vond hij de niet. hele kast? Nee. Ja. Ik, niet? Met nee. zingen niet? Nee. nee. Ja, ik uh, Die vrouw vond ik zo mooi. Ja, zo zij mooi wel. Zingen. Maar dan ja. heb jij Krijg Lu ook nieuw. Ja, nou, die, die heeft gewoon maar één liedje gezongen. Maar die kan natuurlijk ook niet zingen. Ik wou zeggen, dat had je zingen Start the fat ah. right you of your that? back We like it Make up your mind to your tits, girls You can puff them up soon a bra will fit, girls There's only one thing they can fix, no I won't let you be misled And that's the hole in your head Can do nothing by that Hell hell modern world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 ja even wat anders. Goed. Dat Fijntoan is, dat is over heel anders. overleggen anders. Ja. ja eh, goed. Eh, goed, zal ik even wat vertellen? Weer ja, nee, ja. ik wil eerst weten wat je allemaal zei over rol van Velsen. Dat het een Want hele goede het, zanger was. Ja, nee, dat was niet mis. <laughs> nee, ik, vond het, ik vond het een goede, een goede zanger. Nee, dat weet ik echt. Ook zijn liedjes vind ik goed. Ik hou er wel van. Het gaat uh, de, nu even over de lente-expositie in de wachtkamer. Op dit moment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 in winkelcentrum Jupiter Plaza... van 2 tot 10... in Zandvoort uiteraard. Ja, ik ben altijd blij dat het het huisnummer is... en niet de openingstijden. Hm? Ja. Nou, dat ja. kan ik wel vertellen. De openingstijden zijn namelijk van 4 tot 6. Ah. Dat is meer dan ja. is van 2 tot 10. Hè? Ja. ja. Nee, het ja. is nummer van 2 tot 10. Ja, uh, uh, uh, uh. ja En uh, hij is open van 4 tot 6. Uh, Even op zijn hand. Meen je dat nou? Echt waar? Wat? <laughs> My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be.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 The crowd for we are getting much too loud and they'll crush us if we go too far if we go And Jesus to the warning I give Please remember that I want us to live But it's sad to see our chances Weakening with every year Your followers are blind Too much heaven on their minds It was beautiful but now it's sour Yes it's our good. Nou, dan was er weer een. Ja, ja. Ja. ja, ja. ja. ja. ja. ja. Hans heeft hier dus heel niets mee. Nee. Dat nee, is nou, duidelijk, ik, hè? Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik heb, die, ik, heb, ik heb hem ook niet gezien, die film. Nee, dat scheelt misschien. Dat scheelt me heel erg. Dan spreekt het wat minder aan allemaal. Ja, dat denk ja. ik wel, ja. ja hij is bijna elk jaar op tv. Is dat zo? Nou, ik heb het nooit gezien, hoor. Echt niet, ik heb het echt nooit gezien. Hij negert je. Wat zeg jij? Ja, ja. Je, moet, je moet even zo doen. <laughs> nou, ik neem hem ook niet meer serieus. Nee. Nee, ik zou ook niet door jou serieus, hey, hey. serieus willen worden genomen. Hoor. Nee, want ik heb net even met je vrouw gesproken. Neem hem niet serieus. Ah, okay. Nou, lees eens wat voor. Ja, we hadden iets bedacht. Oh, dat was over Rob Hermans. De bevelvoerder van de brandweerkorps heeft uh, uh, de brandweer na 37 jaar dienst verlaten. Rob was werkzaam in de ploegcentrum, de Duinstraat. Afgelopen zondag draaide Rob zijn laatste piketweekend. Um, speciaal voor Rob hadden ze die avond om 8 uur s avonds de autobrand in scène gezet. Weet je nog dat ik tegen jou zei, joh, er staat een auto in de hens hierachter. Je nou, zegt zoveel dus tegen daar. mij en nou, meeste gaat links erin rechtstraat. Recht. Goed. Samen met zijn zoon Paul, die ook werkzaam is binnen het korps... spoeden zij zich naar de Duinstraat om, daar vanaf, eh, om vanaf daar met de TS-3330 uit te rukken naar de kazerne in Noord. Ter plaatse zag Rob dat dit alles in scène was gezet. En hierop heeft hij zelf de slang gepakt. en heeft daarmee zijn laatste brandje geblust. Nou, hoe mooi is dat toch? Om ja, je carrière je op die manier ja. af te sluiten. Dat is ja. toch leuk? Is, is hij ja. met pensioen gegaan, of dat niet? Ja, ik neem het aan van wel. Hij is uh, bevelvoerder uh, na 37 jaar dienst. Ja, dat is hij, uh, ja, dat Is hij bevelvoerder af? Dus um, ik gok het van wel. Ja. Ja. Nou ja, ik hoop dat het Alhoewel, er staat, um, uh, Rob, wij wensen jou erg veel succes met je verdere ondernemingen. Dus ik weet niet precies nee. wat hij gaat nee. doen. Maar uh, ja. ja. Je kan ja, en met weet. pensioen gaan en ondernemen. Dat kan. Ja, dat kan. Ja. Maar kijk, goed, dat dan staat dan er mee. voor de rest niet bij. Maar uh, het was een ja. leuk uh, afscheid. Hans, oh. ik kijk naar jou. En dan, ja. Je vindt het leuk bedacht. Dan oh. word ik, uh, ja. om het met Paul Haan te zeggen, dan word ik een beetje misselijk. Hoe dat? Nou, ik oh. ben oh. een beetje misselijk. Oh. Oh. No. Ah, doe ah. is lief. Oké. Okay. Hans, Hans? Het is wel zo wat paas. Heel Hans, je bent een fijne uh kleine Dank je wel. Oh, Kunijnen volgen. Ja. Waarom konijnen volgen? Ik vroeg nog of je lief wilde doen. Ja, dat is lief. Oh. Je naam, ja, ja. Je wat lelijk is. Nou! Heb <laughs> je het door? Ja. <middels> I see the magazine working out Photoshop We know that shit ain't real, come on now make it stop If you got beauty, beauty, just raise them up Cause every inch of you is perfect I'm all on Bada bass, by that bass, no trouble. I'm all on that bass, by that bass, no trouble. I'm all on that bass, by that bass hey. De column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is voor mij Kerstmis niet het feest, maar Pasen. Ik heb er geen goede verklaring voor, maar dat voelt gewoon zo. Pasen is voor mij het begin van de geboorte. Overal zie je lammetjes in de wei, de knoppen staan op springen van onze Japanse sierkers. De roze bloesem zal met Pasen de tuin feestelijk versieren, gecombineerd met de frisse lentegroen dat overal tevoorschijn komt. Voor de christenen is Pasen een van de belangrijkste kerkelijke feesten van het jaar. Het staat symbool voor een nieuw leven, kruisiging en van de wederopstanding. Het wordt zo mooi op Witte Donderdag weergegeven in het muzikale spektakel The Passion van de RKK EO. Dit jaar is de locatie de oude stad Leeuwarden... met zoolzanger um, Dwight Dissels als de verlosser. Dit jaar dus een donker getinte Jezus... en met het lied Denk niet zwart wit van Frank Boeijen... dat telkens in de Persion wordt gezongen... Um, wordt mooi weergegeven dat racisme er niets toe doet. De kleuren in je hart tellen mee. Op het podium spelen en zingen acteurs de laatste uren van Jezus... De rol als Pilatus is weggelegd voor onze Johnny Cry Junior. Hij zong, nou, die durf ik dus aanhalingstekens te zetten... in het tv-programma van Hubert Rotand zijn lied op een bijzondere wijze. De Friese elske de Wal is Maria... en de vraag is of zij het Friestalige lied in Nijedij van de Kast zal gaan zingen. Dat heeft ze dus wel gedaan. Um, ruim duizend mensen brengen het verlichte kruis naar het Wilhelminaplein... Ook al is het de zesde keer dat dit eigentijdse leidensverhaal wordt gebracht, voor mij is het Pasen ten voeten uit. Ooit heb ik Pasen in Griekenland gevierd en ook daar is het een groot feest. Met vuurwerk, rode eieren de tikken, in de oven het lammetje en overal paars om Judas te verbranden. In ons land wordt er buiten de passion weinig aandacht geschonken aan Pasen. Het zijn vrije dagen en iedereen vult die dagen in met uit eten gaan... bezoeken van meubelboulevards, lekker in de tuin rommelen... en als het weer het toelaat zelfs een dagje strand. Heel misschien worden er nog eieren verstopt of bij het ontbijt eitjes geverfd. Maar daar houdt het paasvieren mee op. Geeft niet, als je maar geniet een heel fijn Pasen. Ja, ja ik, ik, wat ik vroeg mij af van die, van die passion gisteren, dat vroeg al mevrouw... dat vond trouwens heel mooi, dat mm -hmm. zei ik net al... Of wij dat uitgedacht hebben hier in Nederland. Of dat ze het overgenomen hebben uit het buitenland. Dat het daar eerder wordt. Want het buitenland doet het nu ook. Maar hebben wij het uit het buitenland overgenomen? Of is het andersom? Gedaan? Ik heb geen idee. Want in welk land wordt dit bijvoorbeeld ook gedaan? Ja, dat weet ik niet. Maar oh, ik heb wel gehoord dat er in andere, ja, in andere landen werd het ook gedaan. Ja, geen idee. Dat is dan een kwestie van nazoeken hoe vaak is, zij het ja, gedaan hebben. Ja, want het, ja. Is, het is een heel organisatie. Als je ik dat weet het niet. Door. Ik heb me er nog niet in verdiept, dus nou. uh, daar heb ik eigenlijk geen idee van. We Hans. gaan het ook zoeken. En even voor, voor alle duidelijkheid en volledigheid, uh, ja. anders staat in de kolom, het is een co-productie van EO, uh, KRO en NCRV. Is dat zo? <laughs> heb je hem weer? Hans. <laughs> <laughs>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 No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 onverslaanbare Ivory element of zo. Ja. We hadden het net over de Passion. Ik heb het even opgezocht. En het is zo inderdaad, in Nederland is het begonnen en het is nu voor het eerst in Amerika. Ah, nou Op deze... dezelfde manier in New Orleans. En is er iemand heel erg rijk geworden? Dat denk ik ook, ja. ja. Dus het is inderdaad een, een, een uitvoering die in Nederland begonnen is eigenlijk. En ik heb net gekeken, in Amerika is het precies dezelfde manier. Ook met zo'n dragende kruisen en al die toestanden. Het is precies hetzelfde. Ja, het dragen van het kruis is niet uniek. Hè? Ik bedoel, dat gebeurt overal in de wereld. Ja, maar niet op deze manier natuurlijk. Hoe ja, wou je een kruis anders dragen? Nou, ja, Ik bedoel de, de, oh. de, de kruis zoals hij er in Nederland uitziet. Dat bedoel ik eigenlijk. In the passion. Ja, ze hebben hem speciaal wat lichter gemaakt. Nou ja, dat bedoel ik. En met lichter in. Ja, maar er zijn een hele hoop landen. Daar sjouwen ze in hun uppie dat dat is, dat het is volledige waar. kruis mee. Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Maar het is leuk dat hij, ze het hij zo Hij is dat zo? Hij zegt gewoon, dat ja, is waar. Ja, goed hè, hij leert ja, wel. Man. Maar um, ik vind het wel leuk dat ze dat zo gekopieerd hebben. Ik bedoel, ja, uh, ja dat mogen ze in een zak steken. Ja, ja. ja. nou, het is natuurlijk voor de jeugd is het, is het heel erg goed dat het op deze manier gebeurt. Dan leren ze ook hoe het, uh, hoe, waarom het paas ontstaan is. Wat is, ja, en, ja, precies. Wat, ja. wat er nou vind precies dat, gevierd uh, wordt. Ja, en, ik vind het uh, een hele goede zaak. De betekenis erachter. Ja, dus. Ik las het ook van een vriendin, ja. die heeft ook met haar... Uh, Opgeschoten pubers zit te kijken. Ja. En die had nu ook veel beter beeld. van ja. wat Pasen nou eigenlijk inhoudt. En ik, ik, ja. het is natuurlijk een moderne manier. zoals het verteld wordt. Ja. Want ik vond het. de verteller vond ik heel. Ja, er zaten leuke trapjes Echt heel, erg goed. Misschien zie je even mijn meer joh. Je weet nooit. Dat ja. zou kunnen. We ja. nodigen hem uit. Een keer. Yeah. Ja.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 We krijgen nu een unicum. Nu gaat, nu gaat Ronald iets vertellen. Ja, nou, ik vertel heel vaak wat. Ja, maar het is wat zinnigs ik, Tot ongenoegen van sommigen. <lacht> nee, ik heb me oprecht zitten verbazen... over um, de reactie in, in, uh, van de gemeente in de Zandvoertse krant. Althans, die heeft die reactie gepubliceerd. Um, in week 36 van 2016... Uh, is er een uh, brief ge geweest van de burgemeester... aan... Uh, Bestuurders van auto's op, de kruis, op het kruispunt Gerkenstraat Tolweg. Uh, iemand heeft zich daarover verbaasd van hoe kom jij aan mijn adres? De inhoud van de brief overigens was van let op, het is een gevaarlijk kruispunt. stop alsjeblieft voor de stopstreep. Uh, rij niet zomaar door. Ik kom niet veel te hard aan. En ik kom niet racen. veel te hard aan. Nou, ja, ja, Gewoon een boodschap in het, al, het al, in het kader van het algemeen nut, zal ik maar zeggen. Um, iemand vroeg zich af: Hoe kom jij aan mijn adres? Want ik heb een leaseauto. En je vindt mij niet bij de kentekenregistratie. Je vindt mij niet zomaar. Nee. Blijkt nu dat Zandvoort de kentekenregistratie heeft uh, geraadpleegd. En dat mag niet. Dat is een schending van de privacyregels. De reactie van de gemeente is van... orde oh, dat valt wel mee. We bedoelen, dat is toch niet zo we bedoelen, erg. We bedoelen, ja. we bedoelen het goed. Het is niet zo erg. Uh, volgens mij, als je in overtreding bent... ben je in overtreding... En er is niet, zo, niet zoiets als, ah, dat is niet zo'n erge diefstal. Ah, dat is niet zo'n erge verkrachting. Ah, dat is niet zo'n erge moord. Sommigen verdienen het wel, dat kan, maar het blijft een overtreding. <laughs> dus dat verbaast me ten zeerste. Maar ja. ik geloof niet dat de heer BK heet die, geloof ik, met zijn initialen. Ja. Yeah. Um, dat hij het hierbij laat zitten. Want hij was al via de advocaat naar de rechter, of naar de gemeente toegestapt. Zoveel, um, uh, hoe zit dat? Ja. Uh, kom eens met een uitleg en met een verhaal van waar, hoe zijn jullie daar aangekomen? En daar is niet echt vreselijk ja. veel op teruggekomen als wel, wat oh valt wel mee. Ja. Dus het, het zou mij niks verbazen als daar nog uh, gerechtelijke stappen achteraan nou ja, komen. Ja, persoonlijk zou ik het doen. Ja. Maar luister, ik vind toch die, uh, die persoonlijke... Die, wat jij, waar jij het over hebt... als jij een parkeergarage tegenwoordig ingaat... dan zien ze ook uh -huh. al je, je kentekennummer. Ze zien wanneer je weggaat. We hebben nu zelfs in Hoofddorp, waar ik dan woon... Ja. hebben we zelfs parkeerautomaten... waar je je nummer van je auto in moet vullen. Ja. Nou, dat houdt in dat ze mij kunnen achterhalen... hoe lang ik daar gestaan heb, wat ik daar gedaan nee, heb. Is dat niet, ook niet een vorm het, van? het gaat niet om wat kan. Het gaat erom of je het gebruikt. Dat is de ja, maar wacht even. Je... Nou, nou, krijg je een punt van gebruiken. Uh, je weet ook niet of de gemeente dat gebruikt. Nee, Hans, maar jij weet ook niet of ik van plan ben om jou een kopje kleiner nu te maken. Oh, dat hoop ik niet. Dat nee, dat klinkt wel heel erg. Ja, van. nee, maar, maar zo is het. Of dat ik je lichamelijk letsel wil toebrengen. Ja, of ja. dat ik je spullen wil jatten. Ja. Dat weet je niet. Ja. Er zijn heel veel dingen die kunnen. En die ja. ook uh, intern gebruikt worden. De truc is wel dat je die dingen wist, de gegevens hele ook data worden gewist. Ja, maar daar houden ze meestal een paar maanden... houden ze die nog wel even achter, hoor. Dan nog is het of je wat kan... of, of je het doet. Ja, dat is waar. Ze mogen dat officieel niet zomaar gebruiken. Nee, daar hebben maar, ze toestemming voor nodig. Het toetje weet natuurlijk zelf ook... als jij op internet zit... dan krijg je ook allerlei plotseling allerlei zitten over je heen. Jawel, door al die maar, ja. Maar dat, en weet ja van maar, wat, dus. Hans, dat, maar een is, van een dat gemeente. is jouw verantwoording. Ja. Jij gaat op internet... en ja. jij stelt je gegevens ter beschikking. Dat je de helft niet leest, dat, dat, dat niemand leest wat de voorwaarden zijn, ja. dat is een ander verhaal. Ja, dat is waar. Dat maar geval. van een gemeente mag je toch verwachten dat ze je privacy ja. Uh, respecteren. Ja, minstens. Ja, ja en ja. dit is gewoon een kwestie van misbruik ja, geweest. En, om... en, het, en het is zelfs zo erg dat hij natuurlijk een leaseauto heeft. Dus hij heeft het bij de leasemaatschappij, hebben dus ze dat op moeten vragen, wie er in die auto rijdt. Ja, een leasemaatschappij geeft dat niet, dat wisten ze van tevoren. Want dus, dan zit je in de privacywetgeving. Ja. Dus hebben ze het kentekenregister geraadpleegd... en dat gebruikt om hem een brief te sturen. Nou, dat mag gewoon niet. Dan moet je niet zeggen, dat is niet zo erg. Dat is wel erg, want een Tuurlijk. overheid heeft een voorbeeldfunctie. Ja, dat is zeker, ja. ja. Nou, maar wat ik wel vind, want ik heb vroeger natuurlijk ook in een leaseauto gereden. Bij mij was het zo, mijn kentekenbewijs stond op de, zeg maar de leasemaatschappij. Die stond niet op mij. Ja, maar de leasemaatschappij mag dat niet zomaar dus, doorgeven. de vraag is, hoe komen ze erachter ja, dat ja, die precies. man daarin dat rijdt? Ik, ja, via ja. de kentekenregistratie, want dan staat het wel degelijk wie de bestuurder is. Is dat zo? Nou, volgens ja. mij is dat namelijk niet ah, zo. Ja, dat is wel zo. Want het, vol, mijn kentekenbewijs stond duidelijk op de leasemaatschappij. En niet op mij. Dus ze moeten ergens moeten ergens die link gelegd hebben tussen de leasemaatschappij en de bereider. En waar ja. doe je dat? Ja, want had hij niet een brief gekregen via de leasemaatschappij? Nee. Dat, dat kan. Want zo kreeg ik namelijk mijn bekeuringen ook binnen. Mijn bekeuringen werden gestuurd naar de leasemaatschappij. Ja. En de leasemaatschappij stuurde hem naar mijn huis. Zo ging dat doen. Ja, zo is hij. Let op. Voor, spra voor zover er sprake was van een leasevoertuig, heeft een medewerking van de afdeling parkeervergunningen de persoonsgegevens van het kenteken erbij gezocht. Ja, dat is toch. Dat blijft toch vreemd. Ja, best... dat het kan. Ja. Ja, ja, dat het kan is één, dat blijf ik volhouden. Dat ze het doen is twee. En nou gaan we muziek muziek. Maar, maar Ronald, als jij natuurlijk. Nee, wil... we gaan eerst muziek aan, anders ah, dan wordt het dus... een praatprogramma. Nee, dat is goed. Ik vond dat ik een Galilean met een most amazing man. Hij had dat look dat je heel rarely vindt: de haunting haunted kind i asked him to say what had happened how it all began i asked again he never said a word as if he hadn't heard and next the room was full of wild and angry men they seem to hate this man they fell on him and then disappeared. then i saw thousands of millions crying for this man and then i heard them mentioning my name I'm leaving me a blame. Ja, dat was uh, even internet zo. Ja, dat was leuk. Ja. ja. Mooi, hè? Ja, zit er zit gewoon mooie muziek. Te, is dat, uh, ja, je gekeken? hebt toch, toch wel een klein beetje smaak eigenlijk. Ja, dat is maar een heel klein beetje, hoor. Nou. Hebben we nog ha hallo, hallo. Als hallo. ik naartoe na kijk, dan denk ik toch dat je wel smaak hebt. Dankjewel, zeg je dan. Ja, ah, dat is wel heel Ja. Ja. Yeah. Oké, okay, we gaan door. hele discussie over. Ja. Dat is heel leuk, dat is maar best leuk. Maar we zwaaien gezellig ja. te terug, hoor. Ja. Ik ben zo lief. Ik blijf opletten, ja. jongen. Ja, vertel eens wat ja. anders. Oh, nou, ik heb... De, de nieuwe deelnemers van de Culinaire Zandvoort zijn bekend. Ja, ja, dat hoorde ik gisteren al, zoiets. Ja, nou, ik ga het ja. nog een keer vertellen ja, voor de mensen goed. die het niet gehoord hebben. Ja. En met trots mogen wij u weer meedelen dat er ook dit jaar wederom een groot aantal aanmeldingen waren. De volgende deelnemers die ervoor zorgen... dat u op de lekkerste weekend van Zandvoort... weer heerlijk mag genieten van allerlei lekkernijen. Dat zijn Zuidstrand Ayuma... het haven van Zandvoort, het wapen van Zandvoort... de lachende zeerover... Griek, cuisine, cuisine viloxena... Viloxenia, de Griek. Dat is een Griek, ja. ja. ja. Wijnazee, de Meerpaal, tent 6... de drank- en spijslokaal, de meester... Zizo Lounge, restauranten... Adria, Brasserie Zin, De Drie Aapjes, Tea, Chocolate and More, De Kaashoek, Rebel, MMX, Rabbel. Rabbel. <tie> Captain Kok, noteer vast alles in uw agenda: 23, 24 en 25 juni. Maar ik hoorde van, van uh, Roal dat hij ja, pechig, Jullie zijn er niet. Nou, ja. je zal wat missen hoor. Ja, dat vind ik wel. Misschien ga ik ergens op schieten dan. Nee. Ja, we gaan, ik, ik, ik ga het absoluut wel ja, jammer is, is vinden het, dat ze er leuk? niet zijn. Ja, ja vind ik. Ont, ik vind het ontzettend leuk. B vertel, ik vind het jammer er dat het van, wel steeds. Ik, ik nou, heb dat nog nooit meegemaakt. Er zijn dus een, een groot aantal uh, Zandvoortse ondernemers. Ja. Die staan met z'n allen op het Dorpplein. Uh, dat staat helemaal vol met tentjes en kramen en uh, gezellige uh, zitjes. Ja. En um, er is deels is dat overdekt door gewoon van die marktkraamachtige toestanden. Uh, zelf staan ze in een soort van tenten, open tenten. En daar staan ze allerlei kleine hapjes te maken. Wat leuk. Uh, de meeste hebben keuze uit de, nou, tussen de drie en de zes soorten uh, diner, ja. uh, achtige toestandjes. Um, maar dan kleine porties. Dus van die uh, uh, drie oesters ja, ja. of... Um, een, een, een, een mini broodje hamburger, maar dan ook echt mini Klein. mini mini. Ja, weet je, ja, ja. En, het en... gaat er net om dat je dus overal <coughs> kan je de smaak proeven van het restaurant of de uitbater die daar staat. Wat leuk. En dan koop je scharrenkoppen, die koop je per tien en elk gerecht kost tussen de, nou volgens mij twee en de zes scharrenkoppen... Um, uh, wat je dan kan aanschaffen. Maar de, gewoon de gezelligheid ook waarschijnlijk. Er zit er ook uh, muziek ja, bij in. Daar gaat enzo? het om. Muziek ook? Nee, uh, nee. nee, nee. nee dat nee, niet. Nee, nee, maar nee. dat is ook niet nodig, want je kletst vooral ontzettend ja. veel. Leuk. Het is echt zo'n uh, uh, ja, algemene ha, ontmoeting. Onze, ja, ja. ja, precies. Het is echt. Uh, mensen die je een tijd niet gezien hebt, die kom je daar tegen. Ja, ja, ja ik ben dus, er zelf uh, ook niet. Dat is wel jammer. Dat is jammer. Ja. Ja. Ja. We gaan nog een plaatje draaien en dan. Uh, ja is het eerste uur al mee voorbij. Nou, dat gaat hè als je goed lekker bezig bent. Ontzettend, niet. Ja, zeker die discussies. Weet dus ja. ja. eh? jij nog dat we het gisteren hadden over OG? Ja. Um, deze dames lijken er heel veel op. Dat, um, ja, dat zei je. Ja, zei Wilson je. Phillips, ja. dochters van de uh, Beach Boys. Maar ja, oh, niet van exact. alle Beach Boys, maar ze doen wel ongeveer hetzelfde. En natuurlijk tot na reclame, nieuws en reclame. Still feel the same. Tried to turn